Het is 9 uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal.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 In veel landen wordt al gespeculeerd over de opvolging van IMF-topman Strauss-Kaan... die in Amerika vastzit voor een zedenzaak. Er gingen de laatste tijd al namen rond omdat de kans groot was... dat Strauss-Kaan na de zomer zou vertrekken... om zich als kandidaat voor te bereiden op de presidentsverkiezing in Frankrijk. Minister De Jager is het met bondskanselier Merkel eens... dat de nieuwe IMF-topman opnieuw iemand uit Europa moet zijn. Van oudsher wordt de Wereldbank geleid door een Amerikaan... en het IMF door een Europeaan. Ingewijden sluiten niet uit dat sterk groeiende economieën als China, India en Brazilië met die traditie willen breken en zullen aandringen op een kandidaat uit een van die landen. Een Zuid-Koreaanse man die vorige maand gekruisigd werd gevonden in een lege mijn had zelfmoord gepleegd, zegt de politie. De man van 58 werd een paar dagen na Pasen gevonden in een verlaten mijn. Hij was vastgenageld aan een groot kruis, had een doornenkrans op zijn hoofd en een steekwond in zijn zij, precies zoals Jezus stier volgens de Bijbel.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 Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is bijna vier over negen. H&M gebruikt voor haar nieuwe reclamecampagne een plus-size model. En dan niet eentje van een maat 40, nee, eentje met maat 48. Budget Maasland en el-hoofdredacteur Cecil Narings hoor je hier zo meteen over. Is dit een trend aan het worden of niet? En dan Kamerlid Mariko Peters, die is net terug uit Egypte. Daar sprak ze met misschien wel de nieuwe leiders van het land. En hoorden ze ook heel wat verschrikkelijke verhalen, want zo best staat het er allemaal niet voor. Daar straks is ze hier. En morgen is het gehaktdag, de dag dat het kabinet verantwoording moet afleggen. Maar hoe gaat het eigenlijk? We blikken zo meteen vooruit. Ranking the News. Maar eerst Liekeveld en Ranking the News. Ook te bewonderen trouwens via de webcam bnntd.nl. Goedenavond. Uh, op vijf. Je hoorde het al uh, om half negen met uh, Michiel Vos hier in BNN Today. De baas van het IMF, Dominique Stroskan, die zit vast in Rikers Island. En hij zit in het gedeelte voor mensen met een besmettelijke ziekte. Niet omdat hij ziek is, maar zodat hij niet wordt aangevallen door andere gevangenen. Hij heeft daar een cel van drie bij vier meter. Die hoeft hij niet te delen. Maar verder, uh, ja, gewoon omstandigheden die je je bij een gevangenis kan voorstellen. Je eet in je cel. Je mag een uurtje per dag uh, mag je luchten. En dat is het dan ook wel ongeveer. Heel anders dan die hotelsuite in het Sofitel waar die was. En waar die seks had met een kamermeisje, al dan niet gedwongen. Alles wijst erop dat de verdediging die, uh, de, dat pad gaat inslaan... dat er wel, zeker, uh, wel degelijk seks is geweest, alleen dat dat uh, ja, op vrijwillige basis is. In tegenstelling tot de Amerikanen... doet de Franse pers niet echt aan schandaalsjournalistiek... maar wisten journalisten wel al dat dit langer bezig was.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 De Franse president Sarkozy die heeft nog niet gereageerd op het nieuws. In principe kan die zaak in zijn voordeel werken. Strooskan is een van zijn grootste politieke rivalen. En die lijkt nu te zijn uitgeschakeld. Maar als Sarkozy zich daar te blij over zou tonen, publiekelijk, is dat een beetje vreemd, want het gaat natuurlijk nog steeds om een hele pijnlijke zaak. Op vier, Queen Elizabeth die is in Ierland. De Britten die waren al heel lang niet meer in het land geweest. Ondanks de dreiging van aanslagen gaat de koningin toch. De Britse koningin kennende ja, zal zich niet zo snel van de wijs brengen. Uh, bovendien staat dit staatsbezoek in het teken van verzoening... tussen Ierland en Groot-Brittannië. Ja, niemand wil dit laten verpesten door kleine radicale splintergroepen... die weliswaar gewelddadig zijn... maar die in Ierland en Noord-Ierland nauwelijks steun hebben. Er wordt alles aan gedaan om de veiligheid van de koningin te bewaren. Het leger werd ingeschakeld. De explosieve opruimingsdienst is in actie gekomen. En die heeft de bom inmiddels onschadelijk gemaakt... door een gecontroleerde uh, explosie. Dus ja, waar de Ieren een beetje bang voor waren gebeurt dus uh, net een paar uur voordat uh, de Queen zal aankomen in Ierland. Het is nogal veel gedoe, maar voor Ierland is het heel belangrijk dat na 100 jaar... De Britten weer eens naar de overkant kwamen vliegen. De operatie is groot, maar we vinden it's nodig is. En het zal ons om deze visit to be conducted in proper fashion. En over fashion gesproken, de queen droeg een turquoise hoed, een turquoise jas en een turquoise soepjurk met blauwe bloemetjes. Helemaal volgens de laatste mode in 1911. Op drie. maxima die wordt vandaag 40 en op je verjaardag krijg je cadeaus. Ook haar kinderen die geven een cadeautje. Maar dan wel iets zelfgemaakt, want ze zitten een beetje krap bij kas. Ja, misschien, um, misschien kan ik iets wel kopen, maar dan, dan is het heel erg zonde voor mijn geld. Maar Maxima die zag het aankomen, dus heeft ze daar van tevoren al iets op bedacht. Als je jarig bent, betekent dat meestal dat je cadeautjes krijgt van anderen. Maar ik wil het vandaag eens anders doen. Ik wil een cadeau geven aan mezelf. Het cadeau is een nieuw fonds om kinderen met elkaar muziek te laten maken. Want muziek is heel erg belangrijk voor kinderen. Uit onderzoek blijkt dat muziek maken... kinderen ook heel veel andere dingen leert. Het stimuleert de verbeeldingskracht... en het vermogen zich in anderen te verplaatsen. Het leert kinderen te denken in symbolen. En het leert hen heel goed te luisteren. Ja, vooral dat laatste, dat klinkt ouders natuurlijk als komt hij Muziek in de oren. Op 2. Philips wordt verdacht van omkoping in Polen. Kroongetuige Marian Kulik die was tussenhandelaar, maar nu heeft hij ruzie met de bazen van Philips en biegt hij daarom het hele verhaal op. Ik was een van de belangrijkste handelspartners van Philips hier in Polen. Ik heb in die 4-5 jaar dat ik in Philips apparatuur heb gehandeld, heb ik voor 50 miljoen zloty aan apparatuur verkocht. Dus dat is ongeveer 12,5 miljoen euro. Ja, dat is dus niet alleen in slotten, maar ook in euro's heel veel geld. Maar hoe pakte Philips dat dan precies aan? Nou, die ziekenhuisdirecteuren gaan over de aanschaf van uh, nieuwe apparatuur. En stelden dus ook die eisen op waaraan die apparatuur moest voldoen. Nou, en in ruil voor steekpenningen manipuleerden de directeuren die aanbesteding zo... dat eigenlijk alleen Philips apparatuur daarvoor in aanmerking kwam. Ja, dat lijkt slim, maar dat mag natuurlijk niet. En de man die het nu allemaal opricht, die zegt dat hij in ieder geval van niks wist. Ja, want het was dus niet uw eigen idee. Ja. Nee, het, het, het initiatief kwam hier van de medewerkers van Philips. Dus Philips zei hoe u dat moest doen? Dat kwam niet, tak, Precies. En op één, Schrijer neemt ontslag als wethouder in Rotterdam. Hij zat niet op één lijn met zijn partij, de Partij van de Arbeid. Het weekend werd dat gewoon, gewoon heel duidelijk. Geen uh, onvoorwaardelijke steun voor, uh, voor de koers die ik wilde uitzetten richting die onderhandelingen. Ja, en dat is spanningsvol. Hij moest asociale bezuinigingen doorvoeren en dat wilde hij niet. En daarom kon hij niet langer zijn werk doen in Rotterdam. Was het onvermijdbaar? Ja, dat is een beetje een domme vraag, want dat woord bestaat niet in Nederland. Maar toch heeft deze meneer daar netjes antwoord op. Het is uh, uh, mijn conclusie dat het inderdaad uh, uh, dat het onvermijdelijk is uh, dat Dominic Scheij op deze manier afscheid neemt. Dit was Ranking de Nieuws en morgen is er weer een nieuwe. Lieke, dankjewel. Vanavond was de duizendste aflevering van De Wereld Draait Door. Tijd dus om de geschiedenisboeken in te duiken. Het vaderprogramma begon op 10 oktober 2005. En um, die aflevering werd gepresenteerd door Francisco van Jolen. En hij presenteerde toen het afwisselend met Matthijs van Nieuwkerk. Dit is De Wereld Draait Door. Ja, kolonist Bert Brussen en tv recensent Bert, goedenavond. Ah, goedenavond. Het klinkt toch exact hetzelfde als het nu is? Ja, dit, is de, uh, dit was ook wel echt het enige wat ongeveer exact hetzelfde is. Kan ja, want? Nou, ik heb vanmiddag even zitten kijken, maar het was bijna niet om door te komen, zo langzaam als het, gaan. Langzaam. Zoals het ging. Ja, langzaam? Heel, ja, heel anders dan nu dus. Ach, nogal, ja, dat lag niet alleen aan uh, Francisco van Jolen, dat lag ook aan uh, de indeling en de items. Die deden de er gewoon. Ze hadden drie kwartier in die tijd, want nu is het denk ik een uur. Mm -hmm. Dus het was wel iets korter, maar ze hadden echt dan drie items. Die, werden dan, nou ja, die duurden minimaal een kwartier per stuk. En het was vooral erg uh, kritisch, laat ik aan het zeggen, zeg maar varen kritisch. Het leek een beetje omdat ze geprobeerd hebben in die tijd pro- uh, uh, en witte mannen na te doen. Dus uh, onderzoeksjournalistiek en uh, uh, kritische vragen stellen en dat soort dingen. En dan uh, nul humor en nul entertainment. En daar gaat het niet sneller van. Nee, en als ik jou zo hoor, uh, ook niet echt geslaagd. Ook niet in die op zit. Uh, nee, het was echt een Hier Je kan het je nu ook niet meer voorstellen. Dat is zo raar. Het is ook wel heel moeilijk om dat nu uh, naar duizend uh, afleveringen die eerste aflevering terug te zien en daar nog objectief naar te kijken. Omdat je zo gewend bent hoe de wereld eruit door nu is. Ja. Maar Je mist dus vooral heel erg die snelheid. En dan zie je ook uh, dat die snelheid die het nu heeft, en dat enorm luchtige, dat soms dat bijna oppervlakkige, dat daaraan uh, dat succes ook best wel voor een groot gedeelte te wijten is. Omdat je als je nu kijkt, dan je kunt daarna niet wegzetten, omdat het zo snel uh, achter elkaar komt. Ik wil altijd weer een nieuw item. Het duurt 1 minuut, anderhalf minuut, dan ja. is er weer iets nieuws. Even een fragmentje van uh, de toenmalige dus, uh, presentator Francisco van Jolen... die dus afwisselend deed met Matthijs van Nieuwkerk. Um, in dit fragment kondigt Francisco van Jolen een gast aan. Um, Hans Ubbing, jij bent nee. jurylid. Ja, ja, ik moet even zoeken, Er zijn <lacht> zoveel rare mensen. Hey, hoeveel uh, nieuwe mensen bedoel ik? Rare mensen? Nee, <lacht> nee niet rare mensen. <lacht> <lacht> um, <lacht> Ja. ja. het is een pijnlijke. Het is niet voor niks dat van Joden daar alweer vrij snel gestopt is, laat ik het zo zeggen. Het is niet de meest ideale presentator die je voor je televisieprogramma kunt hebben. Dat bleek al, dus inderdaad al uit de eerste aflevering. En uh, ik zag vanmiddag nog een fragment van, van aflevering drie of vier, daar werd het niet echt beter van. Dus het, uh, ja, maar goed. Wat hebben ze er, uh, hoe, weet weet jij dat nog? Wat hebben ze er toen aan gedaan? Hoe snel ging dat? Hoe bedoel je? Nou, de, de, kennelijk dit liep niet zo, volstrekt niet. En de, de, we zitten nu aan de duizendste aflevering. En het is een groot succes. Wanneer is, er, is die verandering uh, ingezet? Ik heb. Geen idee, ik zou het niet, niet meer kunnen herinneren, maar volgens mij best wel snel. Want ik, ik kan me niet herinneren dat het zo. Het is dat ik het vanmiddag zag, maar dat het ooit zo traag was. Ik bedoel, ook die jakhalzen, dat is volgens mij al sinds jaren een dag. Als je nu zegt die jakhalzen, dan heb je dat meteen voor je. Zo'n zo jongen met een, uh, met een zwart overhemd en een rode das die, die, die een soort van guitige dingen doet. Terwijl in die eerste aflevering waren die jakhalzen, daarom heet ze ook zo. Was het echt bedoeld dat ze een soort undercover journalistiek gingen doen? Is dus een soort ja. onderzoeksjournalistiek op straat. Even een fragmentje van de jakhalzen. We zijn op Schiphol, ik heb nog een half uurtje, dan gaat mijn vlucht. Ik ga proberen om met dit, dit, dit nep e-ticket door de douane te rennen... om vervolgens daarna een willekeurige koffer te pakken en weer naar buiten te gaan. Nou ja, dit was dus uit de eerste aflevering, maar dat, ook dat is veel luchtiger geworden, zeg jij. Ja, maar ik, ik, ik kan maar, volgens mij is er niemand die, die zich kan herinneren dat het zo was. Iedereen denkt bij die jakken als al iets luchtigs. Dus dat, dat moet ze volgens mij best wel snel hebben veranderd. Maar goed, ik zou het niet uh, exact met zekerheid kunnen zeggen. Maar <coughs> hoe bijzonder is het dat ze het zo erg de tijd hebben gegeven? Want er is natuurlijk ook wel veel over gezegd. Van ja, de, de, dat moet af en toe. Dat hebben ze het gedaan. Maar dit was echt, ik kan me dat nog wel herinneren. De, ja, de kritieken waren echt vrij slecht toen. Nou ja, dat, dat is niet zo heel bijzonder. Dat, dat zag je nu met, met uitgesproken contron. Met ik bedoel, daar waren alleen maar zijn kritiek over. En dat is dan nu wel uitgestorven. We hebben ze heel lang de tijd genomen. En je ziet ook dat daar is, ik bedoel, de wereldrijd door is nu wel een groot succes. En als je maar genoeg de tijd neemt. En dat dus het, het vanzelf. Om de juiste veranderingen te kunnen doorvoeren, dan moet ja. ze inderdaad een succes worden. Het hoeft niet per se aan het format te liggen. Je kunt inderdaad met die juiste ingrepen kun je toch wel iets uh, ten iets goede veranderen. En dat blijkt maar weer, want het is natuurlijk nu een mega populair programma. En ook uh, uh, laatst natuurlijk nog de Nipkoff-schrijf gewonnen. Dankjewel Bert Brussen, tot snel. Bye bye. Sarah Lynn, dat is een model en die heeft maat 48. En dat is de nieuwe ster in de H&M reclamecampagne. Is dat het begin van een nieuwe trend wellicht? Bridget Maasland en L hoofdredacteur Cecile Narings, die hoor je zo meteen. En eerst plage van de Crystal Fighters. Plage natuurlijk. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down. And I will.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 Ja, het HM heeft uh, dit keer voor een plus size model gekozen. En uh, dan mag ik wel zeggen, een echt plus size model. Dus niet eentje met maatje 38, dat je denkt. Oh ja, is dat nou plus size? Dat hebben we toch allemaal? Nee, het is echt een, een redelijk stevige gedaan. Maar dat staat toch wel in schil contrast met de uh, Giselle Bunchen van deze wereld die ze nou ja, vorig jaar nog gebruikte in hun uh, grote campagne. Ja, want deze Terra Lynn heet ze, geloof ja. ik. Uh, maat. 4, wat heeft ze? 44, 46. Ja, dat is wel, wel flink, echt. Nou, en dat ja. zie je ook echt op de foto. Het wordt ja. ook niet afgezwakt of van de zijkant gefotografeerd. Het is echt een, een vollere dame. Het Amerikaanse model poseerde al eerder voor de L en de Glamour. En ze is echt wel groot in de plus size wereld. Maar dus ook tegenwoordig in de. Ja, gewone modellenwereld. En eigenlijk, het is wel leuk dat ze er nu uh, zo er ontzettend geld mee kan verdienen. Want vroeger als tiener had ze zelf ontzettend veel last van het feit dat ze wat voller was. En werd er ook wel uh, flink mee gepest. Maar nu heeft ze er uiteindelijk... Uh... ...iets goeds mee kunnen doen. Ja, en is, is er dus heel blij mee. Het is een hele mooie dame, uh, foto's te zien. Even, Absoluut. We zetten ze nu op Twitter, twitter.com slash beinintoday. En dan kan je het linkje ernaar vinden. Het is, het is een prachtige dame. Um, ook een prachtige dame. Cecile Narings, hoofdredacteur van de El. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Um, is dit nou de doorbraak waar we, we... Ik zeg, noem even we en dan <hijen> spreek ik voor alle vrouwen... ...waar we toch een beetje keer op gehoopt hebben... ...van eindelijk worden die grote modellen ook bekend? Uh, ja, of het een definitieve doorbraak is, ik ben bang van niet. Het was vorig jaar inderdaad een enorme trend. En uh, waar je altijd bang voor bent met een trend, is dat die weer overgaat. En we hebben op de catwalks ook een tijdje wat vollere modellen gezien. En daar heb ik het helaas wel over, maat 38. Dat is maar, al een uh, voller model, maat 38. Ja, ja het is voor de, voor de herfstmode van vorig najaar, dus 2010 was het even een trend, met name ingezet op Prada en Louis Vuitton... om modellen met, met echte borsten de catwalk op te sturen. En dan heb je het over de Dots Kroes, die ook op, als volle model wordt gezien. Lara Stone, ander Nederlands model. Ja. Maar die trend is helaas op de catwalks uh, weer voorbij. Het is nu juist heel androgyne wat de klok slaat. En dat zijn uh, hele platte meisjes. En uh, grappig genoeg ook uh, jongens die eruit zien als meisjes. Beetje terug uh, aan de hand. Terug naar de beginjaren van Kate Moss, de heroin look ja. Ja. ja ja, eigenlijk wel. Maar jammer, deze trend gaat zich dus niet doorzetten en, en wat ook jammer is, wat ik vaak zie, bijvoorbeeld een Sophie Daal, die een paar jaar geleden ook wel tot de topmodellen behoorde, is nu heel slank. Ja, ik zei uh, dat ook voor, voor Jennifer Hudson. Jennifer Hudson wilde ik inderdaad aangaan. ook net ja. noemen. Ja, dat is toch wel heel jammer dat het dan toch niet wordt geaccepteerd blijkbaar of nou, houd het, het een keertje op de... qua werk? Nou, dat in de modewereld wordt er ook niet zozeer gekeken naar, uh, naar het, de, de taillewijde van een model, maar meer naar het type. En dat is echt wel een trends onderhevig, want dat verandert wel steeds. En dat er nu uh, vorig jaar eindelijk eens een keer een echt vrouwelijke vrouw hip werd, dat was wel heel mooi. En we hoopten dat ze het door zou zetten en dat die sample sizes eindelijk eens een keer groter zouden worden. Dat zijn dus die uh, kledingstukken waar wij mee werken voor in de shoots in L. Ja. Want het probleem is dat bestellen wij iets uit Italië of Parijs... we mogen dat een paar dagen lenen. Ja. Maar daar zelfs meisjes met maat 36 passen daar niet in. Soms moeten oh, we ja? open openknippen of knippen <laughs> ja? van achter. Ja, Dus daarom zijn die meiden ook niet in, omdat ze erin moeten passen. En maar wie passen daar in? dan wel in? Ja, meisjes van 17. Die maar... echt op één walnoot in twee plaatjes sla leven op een dag. Ja, maar Cecil, dit, dit, vind ik, dit is toch bijna de omgekeerde wereld. Die modellen zijn zo dun omdat de, de, de ja. samples, de, dus de, de eerste jurkjes... die ja. worden zo klein gemaakt door de ja. ontwerpers. Dus daarom zijn de modellen zo dun? Ja, dat is eigenlijk waar, waar de bal ligt op dit moment. En er is door verschillende invloedrijke hoofdredacteuren... ook al wel een aanklacht tegen ingediend. Dat is vorig jaar de hoofdredactrice van de Engelse volk, die Karl Lagerveld onder andere heeft aangeschreven... jongens, hou er eens mee op maken ze wat grotere maten. Want zo kunnen, moeten wij alleen maar van die dunne meisjes inhuren. Maar waarom en, maken ze geen grotere maten? Wat is Mij ja, nee, nou, er even een lapje het, aan, zou ik zeggen. Ja, het staat uh, natuurlijk ver af van de werkelijkheid. Want wat ze op de catwalk wordt laten zien... is eigenlijk een beetje een andere collectie... dan in de winkels hangt. Het is een, een, een, ja, een uitvergroten, nou eigenlijk een, een gekrompen versie... Ja, van wat er echt ja. hangt. Maar die ontwerpers vinden het eigenlijk wel fijn... als zo'n zo lichaam zo strak en, en, en slank mogelijk is... en zo plat mogelijk... Daar kunnen ze alles ophangen. Het is eigenlijk een soort kleerhanger. En alle heupen uh, en billen en borsten, die leiden hun af van, van het ontwerp. Daar moeten ze omheen ontwerpen. Dat kunnen goede ontwerpers natuurlijk ook wel. En cultuurontwerpers kunnen dat zeker. Maar dat is eigenlijk het, is het blanke canvas waar ze, waar ze mee beginnen. Maar het is wel jammer de... natuurlijk dat daarna, dat, dat zal dan misschien oorspronkelijk de reden zijn dat die meisjes zo dun zijn. Maar daarna is het natuurlijk dun, het schoonheidsideaal geworden en denken we allemaal dat we zo moeten zijn. Ja, dat is de vervelende nasleep. En als je gaat kijken naar twintig jaar geleden, toen waren de modellen echt niet zo dun. Het is eigenlijk een beetje doorgeslagen. Modellen, die ontwerpers vinden het mooi als een meisje een beetje gazelleachtig is, van die, van die hindus. Dat is natuurlijk ook eleganter vaak, lange slanke benen, dan dat je van die korte... Pootjes hebt, maar het uh, uh, ja. ja, is echt doorgeslagen. Ja. Maar wat ik wel raar vind, dat uiteindelijk zijn de vrouwen in de zaal en thuis. die wat ouder zijn en vaak toch wel wat normaler geproportioneerd. die het geld hebben om dat te kunnen kopen. Het is toch niet ja. prettig om naar meisjes te kijken waar je totaal jezelf niet mee kan identificeren. Nee, dat is, dat is inderdaad uh, een, beetje, een beetje krom en verknipt ook. Maar je ziet nu wel dat juist door die nadruk uh, op de karakters van de modellen. De persoonlijkheden, dat ook juist de oudere modellen wel weer terugkomen. En dan hebben we het dus niet als uh, over oud in de 65 plus, maar de Claudia Schieffers, uh, Christy Turlington, Christen Maar die zijn wel Nanami, allemaal heel mooi slank. Die, nu, ja, ja, die zijn ook nog heel dun, dat ja. ook nog. Maar dan wel uh, met, met lang grijs haar. Vergis je niet, Cindy Crawford werd ook gezien als een wat voller model. Ja, ja waar Enzo. hebben we het over? Dat nee. is, uh, uh, Bridget, welke maat heb jij? Wil ik dan even weten? 6,38. Oh, heel netjes. Heel oh nee dat, nee, dat doe ik daar ook weer mee als ik dat zeg. Ik, ik moet daar gewoon ook helemaal geen oordeel nee, over hebben. ik Cecil? denk dat 6, 38, 38, 40, toch de hele normale uh, maat De hele normale. Ja. Ik denk dat de gemiddelde Nederlandse vrouw maat 40 heeft hoor. Ja. Ik is dit het nou, wel. want je kan natuurlijk. HM doet dit nu. Dat doen ze vast ook. Nou ja, ze vallen daarmee op. Ze krijgen de publiciteit. Wij werken er nu ook aan mee. Uh, Dolf heeft natuurlijk nog steeds in die ja. reclames voor body lotion bijvoorbeeld. Um, echte zie je, vrouwen. zie je ook echte vrouwen. Um, gaat het langzamerhand die kant op of denk je nee dit is weer even een oprisping en dat is ook over een paar maanden weer afgelopen? Nou, het is we moeten eigenlijk af van die enerzijds die hele dunne modellen en anderzijds het, uh, het maar constant hebben over plus size modellen. De, gewoon de, de gemiddelde perceptie moet wat meer naar een, naar een normale maat toe. En uh, er zijn ook al initiatieven in die richting. Anna Wintour, een beetje de, de paus in modeland, die is ermee bezig uh -huh. in samenwerking met, uh, met de Amerikaanse modeorganisatie en onder andere Duits Kroes om te pleiten voor het wat, wat dikker laten zijn van die modellen. Maar dat is, het is een langdurig traject, want zij kunnen dat wel roepen en zij heeft ook heel veel invloed, dus ik denk dat het best een goede start is. Maar uiteindelijk moeten die kleven gewoon groter gemaakt worden. Ja. Maar misschien is het ook wel gewoon een kwestie van stof, hoor. Dat, uh, kijk, een, een, een jurkje in maat 34 is natuurlijk veel goedkoper qua pailletten en, en borduursel dan een jurk uh, in maat 44. Misschien is het zo. Ik weet niet precies waar het aan ligt. Ik kan het alleen maar speculeren. Mm. Even dan de gewetenvraag, Cecile. hoe doet de Ellet? Laten jullie al iets, iets uh, vollere meisjes zien? Als het kan, als de meisjes er zijn. En we werken voornamelijk met, uh, met, met, met echte grote uh, modellen. En Nederlandse modellen altijd op de cover. Dan boeken we ze. Het is nu bijvoorbeeld een Nederlands meisje, Saskia de Brouw, of meisjes, is 30. Wat in modellenland ook best wel oud is. jaar die heeft het jaar. Vorig jaar stond ze nog bij de bakkers. Ze was gewoon echt met modellenpensioen. Oh ja. Die hebben we vorig jaar op de oktobercover gezet. En die is langzaam weer teruggekomen. Die liep nu ook voor Chanel weer shows. En is ook het gezicht van Chanel geworden. En die heeft uh, ja, een paar gezonde borsten. En ik ben heel blij dat iemand als zij en Lara Stone, die andere Nederlandse, dat die nu ook wel. Uh, furoren maken en, uh, en ook laten zien hoe mooi het gewoon is als je wat, wat vlees op je potten hebt. Absoluut. En ja. hoe gezond het er ook uit kan zien. Ja. De, ja, we gaan zien hoe dit afloopt. In ieder geval nu weer wat foto's met. Oh, we gaan niet meer zeggen plus size met een wat vollere dame. Dat is wel moeten we het noemen. Hè? Denk ja. ik. Dusel ja. <laughs> Darings van de L, dankjewel. Graag gedaan. Bridget Maas dank. En tot volgende week. Tot volgende week.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 En dat doet Trudy Vennerig ook, en die zit naast me. En die gaat het nieuws lezen van half tien. Radio 1, het NOS-journaal.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 De politie bewaakt 24 uur per dag een huis in Zwijndrecht... waar een familielid woont van een van de slachtoffers... van de schietpartij van gisteren. Er wordt gevreesd voor de veiligheid van het familielid. Bij de schietpartij in een ander huis in Zwijndrecht... kwamen drie vrouwen om het leven. En in Rotterdam heeft de politie 83 kippen in een huis gevonden... nadat de buurt had geklaagd over stank en geluid. De dieren liepen in een kruipruimte van de woning. Veel waren er beroerd aan toe. Een schuur in de tuin werd gebruikt om de vogels te slachten en te bereiden. De Rotterdamse dierenambulance heeft de kippen meegenomen. En dat waren de hoofdpunten. Radio 1. BNN, Today. Ja, morgen dan is het verantwoordingsdag. Of zoals ze vroeger zeiden, gehakt dag. Iedere derde wo woensdag in mei, dan is het zover. Dan komt de minister van Financiën naar de Tweede Kamer om daar het jaarverslag van het Rijk aan te bieden. Politiek verslaggever van de NOS Joost Vullings, goedenavond. Ja, hallo. Kan je niet wachten. Tot morgen. Nou, nou, zo spannend vinden we het niet, hoor. Nee, dat is, het is het inderdaad is van gek. Prinsjesdag, dan kennen we ook zo'n ceremonie met een koffertje. Ja. En daar wordt altijd wel heel erg naar uitgekeken. Komt natuurlijk ook door de gouden koets... en alle poespasten om de me heen met de hoedjes. Nee, maar verantwoordingsdag is nog niet een dag waar we... De, toen we Vanochtend aan de vergadering waren, dachten van goh, wat, wat kijken we daar naar uit? Het wordt een zinderende dag. Nee, Terwijl helaas. toch de, de bedenker, oud-PVDA-Kamerlid Jan van Zijl, die heeft uh, een keer gezegd: van, Kamerleden moeten voor vuurwerk zorgen op verantwoordingsdag. Ja, daarom wilde hij het ook gehaktdag noemen. Ik bedoel, dan moest eigenlijk het kabinet moest door de, door de schredder heen. Die moesten met angst en beven naar de kamer komen. Ja, want ja, als je er naar kijkt, zou je denken: van het is misschien zelfs wel belangrijker dan Prinsjesdag. Kijk, op Prinsjesdag worden heel veel plannen bekendgemaakt. Maar op verantwoordingsdag wordt gekeken... wat is er van die plannen terechtgekomen? Uh, het is eigenlijk gewoon een soort jaarrekening van, van uh, het Rijk. Er wordt ook gewoon gekeken, is er niet te veel geld uitgegeven? Maar er wordt gewoon heel overzichtelijk... alle plannen die men van plan waren in, in het jaar ervoor uit te voeren... zijn die uitgevoerd? Uh, is dat geld goed besteed? Er wordt allemaal naar gekeken. Op zich natuurlijk hartstikke nuttig. Want ja, we kunnen wel allemaal plannen maken in Den Haag. Maar als er nooit meer iemand naar omkijkt... of die wel worden uitgevoerd en of die goed worden uitgevoerd... Ja. Maar dan verwacht dus je toch is... dat, dat de Kamerleden ja. dit donderdag aangrijpen... in het debat Om eens even heel hard tegenin te gaan en de ministers. Nou, er is dit aan de jaar één te probleem, dat een uh, probleem. Dit jaar gaat het natuurlijk over het Financieel Jaarverslag van 2010. Mm -hmm. Ja, en dat was het kabinet Balkende. Dus uh, het kabinet Rutte heeft zeven weken in 2010 zeggen, mogen regeren. Dus eigenlijk uh, gaan de stukken die, die morgen worden aangeboden... gaan over het laatste jaar van het kabinet Balkende. Dus uh, stel je voor dat die stukken heel kritisch zijn... Ja, dan heeft het nog niet zo heel veel zin om daar met, met Rutte... Uh, op al die details in te gaan. Want dan kan ja. hij gewoon zeggen van... Ja, luister, ja, formeel ben ik wel verantwoordelijk... maar luister, toen zat ik gewoon nog in de oppositiebankjes. Zoals u nu, dus ja... En balken ja. en er zal ook niet vast in, in, in de, in, op de publieke tribune zitten om af en toe even wat toe te doen. Nee, nee, ja. die, die kijkt wel uit. Maar over het algemeen worden alle dingen gevonden: dat er subsidiespot zijn. en dat men de rekenkamer concludeert over een zelden dat er dingen echt heel erg misgaan. Vaak komt de rekenkamer tot de conclusie van noem maar wat... er is ergens 50 miljoen subsidie aangegeven. En dat ze zeggen van ja, dat moet dan een bepaald doel bereiken. En we weten eigenlijk niet of dat doel wel bereikt wordt. Dus dan kan het best zijn dat dat geld goed besteed is. Het kan zijn dat het over de balk is gesmeten. Maar uiteindelijk weten we het niet. Ja. Maar en, ik ik, lees, ik de... lees hier op de telex van de Algemene Rekenkamer... die gaat donderdag dan, of nu al, maar donderdag in het debat... hoor je dat dan, luidt de noodklok over de controle op de subsidies... Uh, bij het ministerie van Volksgezondheid. Ja. Dus misschien dat dat dan nog een beetje spannend wordt. Ja, dat is dan één puntje. Maar uh, uh, donderdag is er een heel groot Kamerdebat over... met de fractievoorzitters. Dus die gaan heel erg over de hoofdlijnen praten. En vervolgens wordt het nog per ministerie... Eh, de komende maanden uh, volgt er nog een apart debat over. Dus ik denk dat het over die subsidies dan echt bij... Uh, het jaaroverzicht van het ministerie van Volksgezondheid gesproken wordt. Want ik geloof dat dan, dat, dat zei iemand tegen mij... ik heb het zelf niet even kunnen nagaan... maar dat maar 0,34 van de totale begroting... dat daar de, de Algemene Rekenkamer vraagtekens bij zet. Nou ja, je zal het geld nog op je bankrekening krijgen. Dan ben je steenrijk. Maar op zich kan je ook zeggen van... Ja, ja, over het algemeen doen we dat soort dingen heel erg goed. Vandaar dat het CDA ook vanavond uh, ja, eigenlijk bekend maakte... van dit systeem moeten we eigenlijk in alle Europese landen invoeren. En vooral kijkend naar Griekenland... Want dan kunnen we ook als, als Europese lidstaat op ieder jaar gewoon uh, goed kijken of Griekenland al ja, zijn plannen goed uitvoert. Dat zou nog wel eens spannend kunnen uitpakken in, in Griekenland, maar helaas bij ons, het wordt, uh, het wordt niet zo'n uh, nou ja, zo, zo mediaspectakel als nou, Prinsjesdag. Morgen wordt zo geen, geen spektakel, dan is er donderdag een debat over. Ja. En nou, zoals ik zei, dit is het jaar over zich 2010, dus dat, dat zijn die fractievoorzitters, maken daar een paar opmerkingen over. Dan zijn ze het gewoon vergeten. Maar ze grijpen die dag gewoon aan om over het beleid van kabinet Rutte te hebben. Hoe heeft hij het eerste half jaar gedaan? Dus dat gaat helemaal niet over die stukken. Maar goed, reken maar dat de oppositie er dan in vliegt. Dus dat kan nog wel een leuk uh, debat worden. Goed, toch nog iets om naar maar te dat kijken. Is dat is pas ja. overmorgen. Joost Vullings van de NOS, dankjewel. Mm -hmm. Zometeen Mariko Peters, die was in Egypte.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 you down it's okay that you have been let down everybody needs a shoulder sometimes everybody has a path to find somewhere is Little by Little. Dit is Radio 1 VNN Today. Eerder dit jaar was het Taglierplein in Egypte even het middelpunt van de wereld. Iedereen kon zien hoe Cairo. Ik zal even Mariko Peters, die in de studio is, helpen, want die hoort niks. <laughs> Hier zit je, denk ik. Nu moet het goed gaan, Mariko. Ja? Ja! Mariko Peters is hier van GroenLinks. Goedenavond. Goedenavond. En uh, wat zei ik? Ja, dat eerder dit jaar kon iedereen natuurlijk voor, volgen hoe dat uh, Tagadierplein in vol volstond met honderdduizenden mensen... Die, die allemaal protesteerden tegen Hosni Mubarak. Die is nu weg. We zijn ruim 800 doden en 6000 gewonden later zijn we verder. Uh, de vraag is, ja, hoe is het met het land? Is het nou democratischer geworden? Is het vrijer geworden? En daarom was je daar, Mariko Peters van GroenLinks. Om dat uh, eigenlijk met eigen ogen te zien net terug en je zegt net eventjes tijdens de plaat... het is heel bijzonder, want je staat daar... terwijl er geschiedenis wordt geschreven, nog steeds. Ja, je wandelt echt een geschiedenisboekje binnen en alles voltrekt zich nog om je heen. Je hebt het gevoel dat je revolutie kan aanraken. Dat het nog op de gezichten van de mensen staat geschreven. Het klopt nog in hun aderen. Het heeft nog allerlei sporen van emotie en vermoeidheid... en depressie en euforie achtergelaten. En ze, ja, ze zitten er nog middenin. Het harde werk begint eigenlijk nu. Het is één ding op het plein te staan. Het is het tweede om die geest van de revolutie vast te houden... Ja. en dat om te zetten in het parlement, in partijen, noem maar op. Over dat plein, wij hebben jou een klein cameraatje meegegeven om het een en ander vast te leggen. En er een fragment van, um, je kwam eraan en je ging naar het Tagrierplein en dat was spannend. In een taxi op weg naar het Semiramis Hotel aan de Corniche langs de Nijl, waar ik Ahmed Maier zal ontmoeten. Leider van de 6 april beweging, de jongere bewegingen die de demonstraties aanvoerden op het Tagrierplein. En we zullen samen naar het Tagrierplein gaan. Spannend! Je bent daar met die jongen, met die jongen die, die, de leider van de jongerenbeweging... die al die uh, protesterende jongen, ori, jongeren op de been heeft gebracht. Je hebt daar met hem rondgelopen over dat plein. Ja, hoe was dat? Dat was een heel indrukwekkende ervaring. Het was een leiderloze revolutie, zo spreek ik er zelf over. Er waren wel degelijk een aantal jongeren die een cruciale rol hebben gespeeld. En die Ahmed Mayer, die heeft uh, de massa's op de been gebracht en handig geregisseerd... Zijn uitdaging was, hoe kan ik de straten vol laten lijken... zodat iedereen op straat durft te komen... ook op het moment dat nog niet iedereen op straat is. Want de mensen hebben in het verleden al meegemaakt... dat demonstreren gevaarlijk kan zijn. Dus niet iedereen had er zin in, maar hij was achtergekomen... als je gevoel krijgt. Nu is het moment, dan komen de mensen de straten op. En toen heeft hij gok genomen door de voetbalfanclubs te contacteren. Ja. Hij had geen idee wat, in die, wat die voor leefwereld hadden. Maar dat is een goede gok geweest. Die kwamen opdraven en die hadden het helemaal door. Dat zijn jongens... Met stevige, uh, om, precies stevige schouders de die uh, niet vies zijn van een opstootje. En die hebben de eerste dagen de heen en weer bewegende frontlinie... van die optrekkende meute richting Tagrierplein uh, geleid... Eh, een paar dagen later hebben de jongeren van de moslimbroeders dat gedaan. Nou, hij heeft me allemaal aangewezen hoe die frontlijnen daar liepen heen en weer die veiligheidstroepen door die stegen en naar dat plein. En op een gegeven moment kom je ook door de straat, daar rijdt nu gewoon verkeer doorheen. Maar dat noemden hij de, de bloedstraten. daar waren de meeste doden gevallen. Dan stonden de sluipschutters op de daken. Je ziet ook nog de kogelgaten in die muren en het graffiti. Wat veel van die jongeren hebben achtergelaten. En als het dan weer was weggehaald, dan hebben ze het er weer overheen geverfd. Hij wees ook de plekken aan waar de noodkliniekjes. Waren dat was heel indrukwekkend. Je hebt daar rondgelopen, het is natuurlijk nu heel anders. Wat gebeurt daar nu op dat plein? Nou, op normale werkdagen raast daar het verkeer overheen. Het is echt een centraal plein van de stad. Dat vond ik ook zo maf. He, dat, dat hebben nog net al die mensen met hun voeten revolutie gemaakt, en nu denkt het daar het verkeer gewoon weer overheen. Maar op vrijdag na het vrijdagmiddaggebed, stad staat stil ben ik er ook naartoe gegaan? Want er was bekend dat zouden veel demonstranten komen opdagen om voor eenheid te demonstreren. Uh, er waren rellen geweest tussen christenen en moslims. Heel tragisch. Uh, twee kerken in brand gestoken in een verarmde, verpauperde wijk van Cairo. Afgelopen en, en, weekend weer, hè? Twee afgelopen dagen. weekend is het weer misgegaan. Ze ja. hebben eigenlijk de hele week hebben ze gedemonstreerd op verschillende plekken in de stad. Toen kwamen ze weer samen op het Tahrirplein om voor eenheid te demonstreren. Ze zeiden: We willen niet dat onze revolutie gestolen wordt door dit soort sectarisch geweld van de dommen. En ze hebben bovendien reden om te vermoeden... dat elementen van het oude regime daarachter zitten. En wat gekke fundamentalisten. Nou, ze zijn vreselijk bang dat die het momentum... uit hun handen kunnen stelen. Dus dat gebeurt er nu. Er wordt gedemonstreerd. Um, dat klinkt heel mooi, dat klinkt heel vrij. Dat klinkt als toen wij dat op televisie zagen... werd er ook gedemonstreerd. Maar dat tussen die kopten en die christenen... dat is natuurlijk, nou ja, eerder al die, die kerken in de fik gestoken. Afgelopen weekend dus twee doden. Je hebt daar met mensen gepraat ook over... Um, hoe zien die dat? Gaat het de goede kant op langzaam? Of verwachten ze alleen maar erger geweld tussen kop en christenen? Of sorry, tussen de christelijke en kopten de en de moslims. Ja. Nou, één ding, het is niet nieuw. Ook voor de revolutie had je af en toe uitbarstingen van sectarisch geweld. Het heeft gewoon Maar toen had je de politie. En de politie die was streng en die jaagde angst aan en die drukte dat met de, toch? Het geweld ja. met de kop in. Voor een nou, niet altijd gepast. Soms was het ook weer hetzelfde staatsapparaat wat het anseneerde. Toen na de revolutie de archieven van de geheime staatspolitie... werden bestormd, hebben ze dossiers gevonden... waar gewoon knetterhard bewijs uitvolgde dat agenten van het staatsapparaat dat gewoon hadden geanseneerd... omdat een autoritair regime er soms via duistere wegen belang bij kan hebben... dat er angst is onder het volk... waardoor er een legitimatie is voor hun terreurbewind. En ze zijn dus bang dat dit soort elementen... die er nog wel degelijk zijn, maar dan onder zonder een andere naam of zonder officiële naam, alsnog dit soort dingen proberen. Dus één, het is niet nieuw. Maar twee, ze reageerden er nu veel emotioneler op sinds de revolutie. Omdat ze bang zijn, ze hebben nu veel meer te verliezen dan voor de revolutie. Toen hadden ze niks te verliezen. De... Dat zijn de mensen van de revolutie die geloven... dat nu het hoofdstuk uh, um, democratie in Egypte is begonnen. En dat moment willen ze niet uh, van zich af laten pakken. En uh, sectarisch geweld, dat... Um, meer dan dat het doden en gewonden oplevert, het maakt een samenleving angstig. Van, oh jee, eh, waar kan dit nog allemaal meer op uitlopen? En welke donkere krachten hebben hier belang bij? Eh, dus daar hebben mensen echt met emotie... Ik, de tranen biggelden over de wangen van de mensen die ik daarover sprak. En dan heb ik daar vrouwenleiders over gesproken, koptische mensen heb ik daarover gesproken en moslims net zo goed. En die zeggen, wat zeggen zij? Van, we zien het de verkeerde kant op gaan... We zijn bang. We zijn bang dat dit geanceneerd wordt, zoals dat vroeger ook geanceneerd werd. En dat is dan geanceneerd door de Geans... aanhangers van Mubarak... die er belang bij hebben om door... lekker onrust te stoken in de Precies. Land. Plus uh, gekke salafisten. Dat zijn de moslimfundamentalisten, ge, uh, waarschijnlijk gefinancierd uit Saudi-Arabië. De Wahhabisten um, die uit de gevangenis zijn losgelaten. De mannen met de lange baarden. Die echt hele grove en ruwe en, en, en, en uh, ja, ouderwetse, uh, maffe ideeën erop nahouden van uh, jaar nul. Dus dus, nee, ze zien dat dus niet zo positief in, die mensen die je hebt gesproken. Dat... Nee, het zijn dus losse incidenten, maar ze zijn bang dat het een trend zou worden. Ja. En dat zou dan natuurlijk ook heel verontrustend zijn. Tegelijkertijd, ze willen ook niet dat dit het dominante beeld wordt. Want het overgrote gedeelte van Egypte dat er wel juichend op het plein stond... tenminste van de stedelijke bevolking... Uh, die wil gewoon nu op weg naar de democratie, dus dit leidt allemaal af... Maar je hebt ook, dat zeg jij, van ja, ze willen niet daar alleen maar stil bij staan. Maar je hebt ook vrouwen gesproken: vrouwen die tijdens de, de revolutie een grote rol hadden hè, op dat de Taglierplein, demonstreren. En dan zou je hopen: nou, ik hoop dat die dan nu die rol kunnen vasthouden, maar ook dat valt een beetje tegen. Hè? Tenminste, de dames die jij hebt gesproken. Ja, ik heb veel vrouwen gesproken. Dat was een van de doelen van mijn reis. En die zeggen allemaal, we stonden zij aan zij met de moslims... de mannen, de christenen, iedereen op het plein. Instrumentele rol gespeeld, hoe de beweging gevormd... op dat plein daar. En na de revolutie, als het tijd wordt om de commissies te vormen... en om consultaties te plegen met het regime... worden ze weer opzij geschoven. En dat is, daar zijn ze heel erg boos over. Maar het is niet zo makkelijk... om om je een plek terug aan de tafel te bevechten. Maar dat is nu wel hun uitdaging. En ik heb daar ontzettend veel verenigde vrouwenbeweging gesproken. En dat zijn ze wel van plan. Die dames gaan van zich laten horen. En ik vind dat ik wil ook heel graag dat wij hier, ook als vrouwen hier... maar ja, iedereen hier die die revolutie van Egypte wil steunen... die moet ook die kant van die vrouwen kiezen. Maar waarom hebben ze zich van die onderhandelingstafel laten wegpessen? Ik bedoel... Ze stonden sterk, stonden vooraan ook bij de demonstraties. Wat is er daarna gebeurd? Nou, Dat... één iemand die zei het zo tegen mij. Vrouwen hebben een dubbele strijd te leveren. Ze hadden het niet alleen rottig door de, onder het uh, terreurbewind... en uh, de meest vreselijke arbeidsomstandigheden van vrouwen... waren altijd nog even slechter dan die van mannen. Maar na de arbeid en uh, na uh, de angst van de straat uh, moesten ze naar huis... en dan hadden ze net zo goed weer een soort van terreurbewind. Want het is een heel conservatieve cultuur. Die vrouwen hebben ook heel weinig tijd om zich te organiseren. Hebben er ook weinig geschiedenis op, weinig ervaring mee. Maar is het voor... We hadden hier vaak toen Monique samen wel... Dat jonge meisje die in een keer een blondheid is geworden... als uh, Egyptisch-Nederlandse politicoloog... die nog uh, buikdansend bij Paul Witteman op tafel stond... Jij... die hebben we hier in de uitzending gehad. En die zei, ja, en ik voel me vrij daar. En in een keer kan je met, met een jongen hand, over hand, hand in hand op straat lopen. Is dat zo? Of is dat... Een verkeerd beeld. Dat is... heb ik wel gezien. Ik weet niet hoe indicatief het straatbeeld van Cairo voor de rest van Egypte is. Dat zag ik wel. Ik zag een hele vrije samenleving waar alles door elkaar liep. De zwarte jurk en de lange baard en die verliefde uh, jongens en meiden. Maar je moet niet vergeten, die ruil tussen de christenen en de moslims... Uh, van een week geleden, aanleiding daarvoor was... Um, dat was een liefde tussen een christelijk meisje en een moslimjongen. Dus uh, tussen de geloven uh, gaat dat nog niet zo makkelijk. En heel ontroerend vond ik een beeld op het Dagreerplein afgelopen vrijdag. Daar liep een jongen met een grote banier rond... dat zo'n meisje en een jongen elkaar een kusje geven. En er stond dan het kruis en de halve maan van uh, de moslims... stonden dan uh, heel innig ineengevlochten. Uh, dat is wel uh, een, een toekomstbeeld waar ze van dromen... maar die nog niet zo vanzelfsprekend is. Is het... Ja, zo'n hele simpele vraag. Is het vrijer geworden? Is het beter geworden daar? In oh, ogen? het is zo ontzettend... als ik die Egyptenaren moet geloven... het is zo ontzettend veel vrijer geworden... want ze hoeven niet meer bang te zijn... voor de willekeur van politie. Marteling en, en, en intimidatie, uh, belediging door politie... was er aan de orde van de dag. En dan heb je het echt over stokslagen tot de dood aan toe... omgekeerd opgehangen worden, elektrische schokken. Dat maakte iedereen mee. Niet alleen voor, de, voor, voor politieke vervolging... maar ook gewoon voor, voor kleine misdaad... of gewoon als de politie geld nodig had... Um, er was geen vrijheid van meningsuiting, geen vrijheid van um, uh, protest, uh, uh, geen vrijheid van media, uh, geen goed onderwijs en vooral ontzettend belangrijk, de toekomstvisie uh, voor, voor een bevolking die overwegend jonger is dan de veertig jaar. Uh, geen baan, hoge voedselprijzen, inflatie, al dat alles dat balde zich samen in een spanning die zich al de afgelopen jaren in allerlei demonstraties uitte en dan ineens een revolutie werd. Je bent onindelijk hè? Heel. <laughs> <Ja. Ja. laughs> ga je hier een mooi rapport voor schrijven voor GroenLinks, neem ik aan. Nou, ik ga hier gewoon heel geïnspireerd allerlei debatten mee aan. En ik wil terug als de verkiezingen zijn. Ik heb wat gave vrouwelijke kandidaatparlementariërs gevonden. En daar uh, ja. wil ik mee campagne voeren. Mariko Peters was in Cairo. Dank je wel. Dank je Ja, dan even lekker roddelen. Iedereen had het over haar na de royal wedding. Dan heb ik het niet over bruid Kate Middleton, maar over haar zusje Pippa. Je weet wel, die, in die prachtige jurk, eigenlijk mooier dan die van Kate. En met die prachtige billen waarin het, iedereen het over had. En um, sindsdien, sinds, sinds het huwelijk, wordt er volop gespeculeerd over een opbloeiende liefde tussen Pippa, het zusje dus. En Harry, die andere prins, de broer natuurlijk van, uh, van William. En dat, is, uh, nou, dat heeft tot allerlei verwikkelingen geleid. En Michiel Willems, onze man in Londen, weet daar meer van. Michiel, goedenavond. Hi, goedenavond. Nou, de Britse roddelbladen schijnen over uren te draaien, want wat is er nou precies aan de hand? Ja, dat klopt wel een beetje. Op dit moment zit uh, Pippa, haar grote zus, een beetje in de schaduw. Want iedereen vraagt zich af, gaat nu de tweede Windsor zich aan een uh, Middleton verliezen? <laughs> ja, en uh, het, het verhaal is, uh, want Harry, over wie we het hebben, Harry heeft gewoon al een vriendin, Chelsea. En die is een beetje jaloers. Die is een beetje jaloers, inderdaad. Dat is een beetje ook wel omstreden meisje. Ze is een dochter van een uh, groot grondbezitter in Zimbabwe. Dus eigenlijk zou dat ook niet de ideale kandidaat zijn voor toekomstige vrouwen. Dat speelt ook een beetje mee. En die zijn al jaren samen. En ja, sinds het huwelijk is het toch wel heel duidelijk geworden dat Pippa en Prins Harry heel goed met elkaar kunnen opschieten. En zij zou dat niet zo gewaardeerd hebben. Zeker niet omdat ze tijdens het huwelijk een beetje een uh, achteraf uh, uh, plaats had gekregen. En helemaal niet zo dominant aanwezig was als bijvoorbeeld, en dat is ook vanzelfsprekend, maar Cates uh, Pippa. Ja, maar zijn er ook daadwerkelijk, of tenminste volgens de roddelbladen dan, zijn er ook aanwijzingen dat Harry en, Pippi, uh, en Pippa het ook serieus heel goed met elkaar kunnen vinden? Ja, dat wel. Ik bedoel, je hebt hier een aantal uh, nachtclubs zoals Annabelle's en Bougie... en nog een paar andere in Chelsea en Kensington. En daar zijn ze nu wel na, uh, na de bruiloft een paar keer uh, een late uren uh, van de ochtend uh, uitgekomen. En dan was hij toch weer gezeild uh, door Pippa en natuurlijk ook een, andere, een aantal andere vrienden... maar niet door Chelsea. En als dat dan gebeurt, ja, dan begint de speculatie natuurlijk wel uh, te, uh, te groeien. Enige idee hoe dit hele verhaal gaat aflopen? Nee, ik bedoel, het zijn natuurlijk allemaal rolles op het moment en allemaal verhalen. En zelf is Pippa helemaal niet in de buurt. Die zit momenteel in Madrid en daar is ze aan het feesten met uh, Mr. Percy, zoals hij hier bekend staat in Engeland. En dat is de zoon van de Duke of Northumberland. Een van de rijkste mannen van Groot-Brittannië. Dus allerlei kranten en programma's en tijdschriften vragen zich eigenlijk op dit moment af. Gaat Pippa straks voor de macht of gaat ze voor het geld? En dan is dat ook nog eens niet haar vriendje, toch, heb ik begrepen, met wie ze aan het feest is in Madrid. Want ze heeft ook nog een vriendje, maar die is gewoon in Londen. Nee, het is een oude vlam van haar, die in Madrid, waar ze meestal gestudeerd heeft in Edinburgh. Maar haar vriendje, dat is een stockbroker uh, genaamd Alex Luden. En die werkte gewoon in de City of Londen. En die was er absoluut niet bij, want vanochtend kon je overal in de metro en alle andere ochtendkranten lezen hoe hij onderweg was naar werk. Met een uh, Starbucks koffie in zijn hand. Dus iedereen wist van, nou, jij was er in ieder geval gisteren in Madrid niet bij. Goed, Pippa, kan dus kiezen uit een man in Madrid, de, oude, de, de huidige vriendje in Londen of Prince Harry. En dat gaat nog wel even door in de roddelbladen. Dankjewel, Michiel Willems vanuit Londen. Ja erg graag gedaan. Dit is Radio 1 BNN Today. Gaan we nog even naar Rusland. Daar is zojuist bekend geworden dat de gay, de gay Parade in Moskou toch niet door mag gaan. Onze man in Moskou is Olaf Koens. Olaf, goedenavond. Hoi Willemijn, goedenavond. Hi. Ja, die Gay Parade die stond gepland voor 28 mei. Het was voor de, de eerste officiële editie. En dan gaat ja. hij toch niet door. Ja, dat is maar wat met die Gay Parade. Uh, uh, sinds ik in Rusland ben heb ik eigenlijk ieder jaar geprobeerd om, om bij die Gay Parade te zijn. Hè, vroeger hadden we burgemeester Loushkov. Nou, Die heeft ooit gezegd dat we uh, homoseksuele satanisten zijn. Ja, want hij, hij was even voor de duidelijkheid, hij, hij vond wel eerder plaats, maar dat waren dan onofficiële evenementen. Ja, uh, nou nee, ja, goed, om een demonstratie of om iets te doen in Moskou heb je toestemming nodig van het gemeentehuis. Want het gemeentehuis ja. geeft het eigenlijk nooit. En uh, uh, ja, nu zou dat dus wel zo zijn, die, die, dat is ook afgegeven, dus ja, uh, dus zou voor het eerst onder de nieuwe burgemeester Fabianin... Het geval is dat er een, dat er een gay pride uh, zou worden georganiseerd. Maar uh, ja, net is bekend geworden dat, uh, dat die vergunning toch weer is ingetrokken. Want? Ja, dat is wel, ja omdat uh, het Kremlin bang is. Hè? Uh, uh, ook de vergunning voor uh, St. Patrick's Day parade is, uh, is ingetrokken. Ze zijn heel bang dat er hele grote groepen mensen de straat op gaan. Omdat ze natuurlijk heel goed op hun televisie zien wat er allemaal in het Midden-Oosten gebeurt. Omdat hier ook een corrupt regime aan de macht is. Maar die gay pride die, uh, die zijn toch wel speciaal. Daar gaat het natuurlijk gewoon door. Uh, ik heb het even gecheckt met de organisatie... Maar... Dus we gaan het toch proberen zoals, zoals ieder jaar en dat is uh, ja dat is een slagveld willen mij dat is ongelooflijk uh... ja want jij bent bij eerdere edities dus de onofficiële ben je bij geweest ja daar ben ik uh, een paar keer bij geweest en de eerste keer was in 2007, geloof ik dat ik erbij was en dat is, uh, ja, je moet je indenken dat er dan 500 hele dappere homo's, lesbiennes, travestieten, hè, die, die gaan met, met, met regenboogvlaggen de straat op. Die worden opgewacht door, uh, nou, na schatting 2, 3000 oproeragenten. Plus nog eens, uh, het is een ongelooflijk, plus nog eens voetbalhooligans van verschillende voetbalploegen, oude vrouwtjes en priesters. En uh, uh, ja, die komen daar de, de boel in elkaar slaan, vooral die voetbalhooligans. En die worden uh, betaald door de politie om dat te doen. Dus uh, uh, ja, toen ik daar in, in, in 2007 voor het eerst was, ja, dat is een, een ongelooflijk slagveld geworden. Ik heb zelf uh, een klap gekregen van een priester. Oh ja, ongelooflijk. <lacht> uh, uh, ik weet van jij bent opgevoed binnen mij, maar ik, uh, <lacht> ja, ik, heb, ik, heb het ben toch opgevoed met een beter respect voor uh, religieuze leiders, zeg maar. Ja. En ik stond daar en het was heel warm. Ik stond er in mijn T-shirt en uh, ineens voel ik een hand op mijn schouder. Ik draai me om en dan zegt echt een zo zo'n Russisch orthodoxe priester, weet je, met zo'n groot kruis en dan... Die, die, die zegt tegen mij, ik ben een orthodox mens en dit is mijn orthodox standpunt. En hij met me wilde mij vol in mijn gezicht. En je hebt het wel even teruggemerkt, mag ik hopen. Tuurlijk heb ik teruggemerkt, ja. want, ja. want ik denk, ja, ik laat me niet slaan door een priester. Vervolgens werd ik opgepakt door een politieagent die zegt, ja, je mag geen priester slaan. Ik zeg, hij begon, ja, ja, zei die, dus die, die, die politieagent die duwt met een busje. En ik zeg, kijk, kijk, op dat moment sloeg die priester een heel klein lesbisch meisje naar elkaar. En ze mij vrijgelaten, hebben ze die priester uiteindelijk opgepakt. is een denken, bizarre dat, dat verhaal, Olaf. Ja, maar dat, dat is echt verschrikkelijk. Uh, uh, homoseksualiteit is al sinds 1994 niet meer strafbaar in Rusland. He, er, er zijn hier geweldige homonachtclubs, dus er gebeurt hier van alles. Die, die, die, die, die uh, gay lesbien scene is, is hier best groot. En best, uh, nou, er zit best wat beweging in, maar ja, blijkbaar kan de samenleving het niet accepteren nee. dat ze net de straat op gaan. Want jij Hij zegt altijd... de politie betaalt voetbalhooligans om, ze, om, om gays in elkaar te slaan? Uh, dus die voetbalhooligans die komen daar niet zomaar. Die worden door politiebussen opgehaald. Uh, die mogen dan de boel uh, kort en klein mappen En dan worden ze volgens weer netjes thuisgebracht. En er zit allemaal dus, uh, achter, dat, wij moeten dat niet in het straatbeeld. Die, die ja, homo's. blijkbaar. En ook al die oude vrouwtjes die dan met water over die satanische homo's heen gooien. En zo, en die priesters die dat allemaal zegenen. Dat is, uh, uh, ja, dat is echt een slagvat. Ik, ik, ik vind dat een van de dieptepunten die, die, die ik ieder jaar weer meemaak in Rusland. Dus het verbaast me in zekere zin niks dat dat alweer gebeurd en dat het alweer niet is toegestaan, zelfs onder de nieuwe burgemeester. Uh, maar ik, ik, uh, ik kan je nu voorspellen dat het uh, deze keer, de 86e weer raak wordt, omdat er weer heel veel wordt gevochten en dat uh, ja, dat, dat je nog steeds in, in Rusland, wat al op zich hè, in, in, qua samenleving uh, toch een stuk opener is geworden, hè? Waar, waarbij uh, ja, waarbij seksuele volgende eigenlijk niet hoort uit te maken, ja. zeker, niet, zeker niet nu. Ik niet in 2011, toch wordt het weer in elkaar geslagen. Het schandalig, maar uh, nou, ik ben er weer bij. Altijd. Onze dappere Olaf Koenst die is erbij. Kijk een beetje uit, Olaf. Dankjewel. Ik kijk uit. Tot snel weer. Dankjewel. je wel. Dit was Today. Wij zijn er morgen weer. En uh, zo meteen uh, langs de lijn met Henry Schut. B -M -M. Praat mee op Radio 1 over sport in het Sportforum. Op zaterdagmiddag in Langste Lijn van half 5 tot 6. De onderwerpen van het Sportforum staan al op vrijdagmiddag op nos.nl. Uw reactie telt mee voor de uitzending op zaterdag. Het NOS Langste Lijn Sportforum. Zaterdag van half 5 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.